Jan van de Putten met het NOS-journaal. Als de oorlog in Oekraïne voorbij is, zal het nog jaren duren om alle niet-ontplofte explosieven op te ruimen en onschadelijk te maken. Dat zegt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Zijn land heeft daarbij westerse hulp nodig, omdat er een enorme hoeveelheid raketten en granaten door Rusland is afgevuurd. Een deel daarvan is niet ontploft en ligt onder het puin en de modder.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 Als je nou een student bent op die school, ga je dan elk jaar stage lopen of is het een, een eindstage? Nou, dat zijn, we hebben inderdaad verschillende soorten stages in het mbo. En dat hangt ook wel af wat voor opleidingen doet. We hebben opleidingen vanaf niveau 1 tot en met 4. mbo is in niveau 4 of in niveaus opgedeeld. Dus we hebben ja, korte opleidingen van 1 tot 1,5 jaar. Maar we hebben ook vierjarige opleidingen. En in de langere opleidingen hebben meerdere stagemomenten.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 Graag gedaan. Dankjewel. En uh, tot ziens. Ja, oké, okay, succes met jullie programma. Dank u wel. Ja. I was listening to the ocean. I saw face in the side.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 Take it anymore. I was painting a picture. The picture was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, then again it wasn't true. Though. place to fall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 Uh, we hebben verkeersregelaars die natuurlijk zorgen dat de auto's en alles goed, uh, goed weg kunnen komen en uh, hun plekje kunnen vinden. Dus eigenlijk ja, we hebben we heel veel verschillende mensen, mensen die bij de start en bij de finish helpen... om te zorgen dat iedereen veilig aankomt. Dus uh, een hele grote groep. En hoe, hoe coördineer je dat? <gacht> nou, het, het zit dus je hebt je een hele grote berg met vrijwilligers en je de moet daar toch de een beetje naar links, een beetje naar rechts... en jij gaat verkeer regelen of gaat iedereen...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 My people were told they'd prosper in this land. Still, I know some who've never seen the ocean. They one. Fun.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 Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Line well, a lie line lie, line, lie, a line, line a line, line lie, lie, la lie, lie, la lie, lie Asking only workman's weight,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 Yet, Cause I don't remember living life before this. Cheating through this life on me. on me And, And all I'm this is suffering me. I'm crying on, oh, on me I'm on me. I good for nothing This life You'll never be alone You'll never be alone If you're